Want er is een enorme onrust in deze wereld om ons heen. Overal zijn conflicten. Overal gaat het om macht, om politiek. De goede aarde, zoals deze door de eeuwige geschapen is, dat is een lustoord. De overvloed, de schitterende natuur, voor ieder zou het zo mooi kunnen zijn. En de aarde biedt gigantische rijkdommen. Alles is voor de mens in ruime mate aanwezig. Toch is er maar een klein gedeelte van de mensheid die hiervan mag genieten, helaas. Mijn vader, die in 1899 geboren was... ...hij leeft natuurlijk nu niet meer... ...die zei altijd tegen een van mijn broers... ...als we zaten te eten aan tafel... ...en als hij dan eens een discriminerende opmerking maakte... ...en dat gebeurde toen ook al hoor... ...50 jaar geleden of 60 jaar geleden... ...toen we aan tafel zaten bij uh, vader Jacob... ...want wij waren natuurlijk ook geen lievertjes... ...dan zei hij altijd... jongen. Als wij eens een discriminerende opmerking maakten, want dat bestond toen ook al natuurlijk. Jongen luister goed, de voordelen des aardrijks zijn niet voor een enkeling. Ik vond dat een prachtige zinsnede. En hij, mijn vader, zag ook de grote verschillen, maar hij wist door zijn godsdienst, en dat is een beter woord dan religie, zijn dienst aan God, dat inderdaad de voordelen des aardrijks niet voor een enkeling zijn. Maar komt daar bijvoorbeeld eens om in een land als ik laat ik eens noemen Pakistan, waar ik zelf gewoond heb. 40 tot 50 miljoen mensen leven daar onder het bestaansminimum. En dat is een heel ander bestaansminimum dan hier in Nederland, hoor. dat beloof ik u. Maar een vooruitstrevend nucleair programma, ja, dat hebben ze wel. Ze hebben miljarden uitgetrokken ter verdediging van hun land. Terwijl er ongeveer 40 of 50 miljoen broodmagere mensen onder dat bestaansminimum leven. En ja, van dat soort zaken kan je echt moe worden. En er zijn natuurlijk zoveel zaken in deze wereld op te noemen waar je moe van wordt. De gewelddadigheden van het moslimterrorisme bijvoorbeeld. De shiiten, soenieten, moslims in Bagdad of waar dan ook ze de aanslagen plegen in de naam van hun God... En nu ook weer de Koerden die aangevallen worden door meneer Erdogan, de Turken. Terwijl ze eigenlijk hebben geholpen ISIS te verdrijven. Dus het is vreselijk eigenlijk. En om op te zwijgen van de vervolging van de christenen in al deze moslimlanden. Zoveel problemen. En om nog maar niet van onze eigen problemen te spreken. Had ik eindelijk een gemeente met dezelfde geloofsbeleidenis als Yeshua gevonden. Ik kon het zowat niet geloven. Was Het geen jaar of tien geleden, Wim. Dat ik je opbelde om te vragen of je daar inderdaad in gelooft. Ik, hè? ik geloof het wel, maar is er nog een gemeente? Ja. Dat was natuurlijk uh, uniek. En het is het nog steeds. En daarom vandaag een boodschap van bemoediging. En bemoediging is altijd goed. Van mijn gemeente zult u geen hel en verdoemenis spreken horen. Want onze God hebben we vandaag al gehoord van Ed. Onze God is een God van de levenden en niet van de doden. Bemoediging hebben wij misschien ook nu nog nu nodig. Wanneer we tussen de feesten zitten. Als de winter wat te lang duurt. Hoewel zal u zeggen, wat winter. Want het is natuurlijk niet echt winter, maar goed. Overigens waar mijn... Andere, onze andere zoon zit. Er is het wel behoorlijk winter in Boston, in Amerika. Ik geloof dat het daar maar hoe het daar op het ogenblik is. Maar het was er wel min 20 of nog kouder, geloof ik. Maar goed, het kan in ieder overkomen. En dan moeten we de draad weer oppakken. En dan moeten we bemoedigd worden. En dat kan onder andere door bijeenkomen op de sabbat, naar de dienst te gaan. Na de dienst gezellig met elkaar te praten, waar we kracht uit kunnen opdoen. Door de omgang met elkaar. Maar het kan ook door een positieve Bijbelstudie. En daardoor gaan we gewoon weer uit de Bijbel lezen. En ik garandeer u en mezelf dat we daar opgewekt door worden. En opgewekt met een dubbele betekenis, met een diepere betekenis. Dan gaan we eerst maar eens naar Daniel 7, vers 24... om te kijken in welke tijd wij leven. En ons tegelijk afvragen, is deze tijd soms al aangebroken? En Daniel die had een droom... Laten we de uitleg van die droom eens lezen. En ik lees u voor, ik lees u voor uit de basisbijbel. Dat heb ik weer ontdekt. Dat is nou, mooi. Ik vind, misschien er zal er allerlei fouten in staan. Maakt mij eigenlijk niks uit of daar vertaalfouten in staan, want wij kennen Gods plan toch. En ik lees u voor dus uit deze basisbijbel vanaf vers 15. Dan was, zegt Daniel, ik was erg geschokt door alles wat ik zag. Het maakte mij bang. In mijn droom liep ik naar een van de personen die daar waren. Ik vroeg hem wat dit allemaal betekende. Hij legde me alles uit. Hij zei, vers 17, de vier grote beesten zijn vier aardse koninkrijken. Maar het volk van God zal het koninkrijk ontvangen. Het koninkrijk zal van hen zijn. En zij zullen heersen voor altijd en eeuwig. Vers 19. Toen wilde ik weten wat het vierde beest betekende... Dat zo anders was dan de drie andere beesten. Want dat beest was vreselijk angstaanjagend. Want het had ijzeren tanden en koperen klauwen. En het verslond en vermaalde en vertrapte met zijn poten wat er overbleef. Vers 20. Ook wilde ik weten wat die tien horens op zijn kop betekenden. En wat er bedoeld werd met de kleine horen die die drie andere horens eruit drukte. Dat was de hoorn die machtiger werd dan de andere horens. Ook had die hoorn ogen en een mond waarmee hij stond op te scheppen en dingen zei die God beledigen. Vers 21, ik zag dat die hoorn streed tegen het volk van God en hen overwon. En toen kwam hij, die er al even is, en sprak recht over het beest. Hij redde het volk van God. Daarna kreeg Gods volk het koningschap. Maar zover is het nog niet gemeente. En dan gaat het door... ...over dat vierde beest en het vierde koninkrijk dat op aarde zal komen... ...het zal anders zijn dan de andere koninkrijken... ...het zal de hele aarde verslinden en vertrappen en verwoesten... ...en dan vers 25, hij zal vreselijk lopen opscheppen... ...en allerlei beledigende dingen zeggen tegen de Allerhoogste God... ...hij zal Gods volk doden... ...en proberen Gods tijden en Gods wet te veranderen... ...Gods volk zal voor een bepaalde tijd in zijn macht zijn... ...een tijd en tijden en een halve tijd... ...vers 26, dan zullen de rechters plaatsnemen... Zij zullen hem zijn macht afnemen... en hem daarna voorgoed vernietigen. En vers 27... En de heerschappij en de macht en de rijkdom... van alle koninkrijken op aarde... zullen worden gegeven aan het volk van de Allerhoogste God. Hij zal voor eeuwig koning zijn... en zijn koninkrijk zal eeuwig blijven bestaan. Alle heersers zullen hem dienen en gehoorzamen. Vers 28... Dit is het einde van mijn verhaal. En ik, Daniel, was heel erg geschokt... door alles wat ik had gezien. Ik zag er ziek uit... Ik onthield alles wat tegen me was gezegd. En dacht erover na. In deze tijd, gemeente, is mijn zin zowat aangebroken. De conflicten drukken op ons en om ons heen. Dus er zullen groepen komen. En groepen zijn die tegen God spreken en de heiligen te gronden richten. Dus dat komt nog een keertje bij onze neerslachtigheden die we soms hebben. Dat de heiligen... Dat mogen wij toch wel denken dat wij dat zijn, verdrukt gaan worden. Men zal ons de gronden willen richten. En dat is geen opwekkend vooruitzicht. Daar worden we natuurlijk niet vrolijk van. Want dat hebben we natuurlijk liever niet. En dat kan ons allemaal ontmoedigen. Alles bij elkaar. Maar, zover is het nog niet, dat weet ik wel. Maar toch zou je van deze zaken een burn-out kunnen krijgen. Ook Daniel, die was heel erg geschokt. Hij was er ziek van. En Vandaag, gemeente, gaan we een onderwerp behandelen waaruit we bemoediging kunnen putten. Het tegenovergestelde van een burn-out. Kent u dat, gemeente, dat gevoel van afgebrand te zijn? Ik ken het wel. Aan het einde bijvoorbeeld van een discussie, afgebrand, uitgeblust, een heel vervelend gevoel. In geen geval mogen wij de sabbatsdienst met zo'n gevoel verlaten. Nooit. En de gemeente, ik moet ook zeggen dat ik dat hier ook nooit meegemaakt heb. En dat gaat ook niet gebeuren. Dat weet ik zeker. En misschien heeft het voor mij wel 60 jaar of langer geduurd om erachter te komen. Maar de meeste van u zijn jonger. Gelukkig. Dan heb je nog wat voor de boeg En kunnen hier nu al van profiteren. Oké, okay, voor het overige gedeelte van de studie dan. Hoe kunnen we het tegenovergestelde van een burn-out bewerken? Een bemoedigende boodschap zodat we weten waarom we op de sabbat bij elkaar komen, om de dienst van de Allerhoogste te vieren, om bemoedigd te worden. Om gevuld te worden. En niet met heerlijke hapjes en drankjes alleen natuurlijk. Die hebben we ook altijd hier. Geweldig. Gewoon een verhaal uit de Bijbel lezen wat u alle kent. Maar vandaag denk ik, hoop ik, het misschien met een andere ogen gaat lezen. Gemeente, als we lezen over Job, Jeremia, Elia, Jona, Mozes en zelfs Daniel hebben we net gelezen. Wat is de overeenkomst tussen deze grote mannen? Ja, er zijn veel overeenkomsten natuurlijk, maar in dit kader, u raadt het al... ...ze hadden allemaal in hun leven te maken met een burn-out. Ontmoedigd, afgebrand. En hadden zij Gods geest niet in hoge mate? Ja, zeker, natuurlijk. Ik kan nog niet in hun schaduw staan. En u ook niet. Of is het zo dat christenen of gelovigen nooit depressief moeten zijn... ...of erger, nooit depressief mogen zijn... Of ontmoedigd. Of een burn-out mogen hebben. Ja, als je dat, die gedachte hebt. Ja, dan, als je jezelf schuldig gaat voelen. Ja, dan kom je in een visieuze cirkel. Dat is nog heel moeilijk. Veel moeilijker om eruit te komen. Laten we naar Elia gaan kijken. Wat hem overkwam. Of we daar de bemoediging uit kunnen halen. In deze tijd die wij nodig hebben. Want we zijn zo wat aangeland gemeente, In die tijd waarover. Daniel net sprak in Daniel 7 vers 25 dat de heiligen van de allerhoogste gronden gericht zullen worden. Die tijd komt er snel aan, naar mijn smaak. Gaan we daarvoor naar één Koningen. Eén Koningen 19, verhaal over Elia. Dus vergis u niet gemeente, zelfs de grote Elia leed aan depressie tot stervens toe. Hij wenste te sterven. Mijn leven is waardeloos. Voor mij mag het over zijn. Denken wij ook wel eens zo. Vers 1, 1 koning 19. Toen Agap aan Izebel verhaalde alles wat Elia gedaan had en hoe al de profeten met de zwaard gedood had. Zond Izebel een bode tot Elia om te zeggen: "Zo mogen de goden doen, ja, nog erger. Indien ik morgen om deze tijd uw ziel niet gelijk zal maken aan de ziel een hunner." Toen hij dat vernomen had, Elia, maakte hij zich gereed. En ging weg om zijn leven te redden. En gekomen tot Berseba, dat tot Juda behoort, liet hij daar zijn knecht achter. Was Elia depressief? Ik denk het wel. Een echte burn-out. Ik ben niet beter dan mijn vader, dan mijn familie, zegt hij zelf. Laten we verder lezen, vers 4. Zelf, echter, trok hij een reis ver de woestijn in. Ging zitten onder een bruimstruik en begeerde te mogen sterven. Hij zei, dat is genoeg. Neem nu, Jawaij mijn leven, want ik ben niet beter dan mijn vaderen. Daarop legde hij zich neer en sliep in onder de bremstruik. Doch zie, daar raakte een engel hem aan en zeide tot hem: Sta op, eet. Toen hij rondzag, was daar aan zijn hoofdeinde een koek op gloeiende stenen gebakken en een kruik water. Hij at en dronk en legde zich weer neer. Vers 7. Doch wederom ten tweede maal raakte de engel van Jahweh hem aan en zeide: Sta op, eet, want de reis zou anders te ver voor u zijn. Vers 8, toen stond hij op, at, dronk en ging door de kracht van die spijs 40 dagen, veertig 40 na, nachten, door tot aan het gebergte gods te horen heb. En dan vers 9, hij kwam erbij in een spelonk waar hij overnachtte en zie het woord van Jawer kwam tot hem. En hij zeide tot hem, wat doet gij hier Elia? Vers 10, dat moet u onthouden. Dan zegt hij hier, ik ben de enige overgeblevene. En ze willen me nog doden ook. Vers 10, daarop zei hij, ik heb zeer geëiverd voor jouw de goddelijke legerscharen. Want de Israëlieten hebben uw verbond verlaten, uw altaar omvergehaald en uw profeten met het zwaard gedood, zodat ik alleen ben overgebleven. En ze trachten mij het leven te benemen. Waarom leed hij nu aan die depressie? Nou, dan gaan we vers 2 nog even lezen. Ik neem wraak, zegt Izebel. Zo mogen de goden doen, ja nog erger, indien ik morgen om deze tijd uw ziel, de ziel van Elia, niet gelijk zal maken aan de ziel een van hunner. En dan vers 3. Hij vluchtte voor zijn leven, om zijn leven te redden. En waarom was Elia toch zo bang voor Isabel? Elia had nog wel een persoonlijke relatie met de God... Hij was Gods uitverkoren boodschapper. Hij had zichzelf niet aangesteld zoals tegenwoordig nog wel eens iemand zichzelf aanstelt als, uh, als boodschapper of als profeet. Hij was een speciale boodschapper. Hij ging naar koning Agab. Waarom dan toch deze depressie, deze angst, deze burn-out? Terug naar hoofdstuk 17, vers 1. Een hele andere Elia hier. Hier is Elia uitgesproken dapper, moedig. En twee hoofdstukken verder was hij ineens bang, doodsbang voor uh, Isabel. Hoofdstuk 17, vers 1, toen zei hij, is bied Elia, uit tussen in Gilead tot Achab, zo waar de God van Israël, leeft, in, in wiens dienst ik sta. Er zal deze jaren geen dauw of regen zijn, tenzij dan op mijn woord. Daarna kwam het woord van Jahweh tot hem, 'Ga van hier, wend u oostwaarts en verberg u bij de bek, de Bekerit. ...die in de Jordaan uitmond. Gij kunt uit de beek drinken... ...en ik heb de raven geboden u daar van spijzen te voorzien. Daarop ging hij heen en deed naar het woord van Jahwe. Hij bleef verblijf houden bij de beek Kerit, ...die in de Jordaan uitmond. En de raven brachten hem van s morgens brood en vlees... ...en van s avonds brood en vlees. En hij dronk uit de beek. Toch moest hij zich verbergen van God. U kent het verhaal wel. Eerst brachten de raven hem dat brood en het vlees... ...bij de beek Kerit. En toen die opdroogde, ging hij naar de weduwe van Sarfat, waar het meel en de olie niet opraakten. En hij zelfs de zoon van de weduwe weer tot leven wekte. Dan hoofdstuk 18, en dat gaat over Obadja. En daar hebben we de vorige keer wel over Obatja gespreken, maar dat was het Bijbel, gesproken, maar dat was het Bijbelboek Obadja, En die beschreef de toekomst en het geschiedenis van Edom, zoals u misschien nog weet... Misschien was het dezelfde Obatja, weet ik niet. Ik denk het wel. Obadja, vers hoofdstuk 18: de hofmaarschalk van Agap moest water gaan zoeken in Israël. Via Obadja komt eh, eh, meldt Elia zich bij Agap. Laten we maar eens lezen vanaf vers 1. Toen een geruime tijd verstreken was, kwam in het derde jaar het woord van Yahweh tot Elia, ga heen, vertoon u aan Agab, want ik wil regen op de aardbodem geven. En Elia ging heen om zich aan Agab te vertonen, de honger nu was sterk in Samaria. Dus het was in, in het tienstammenrijk. Daarom had Agab de hofmarschalk Obadja ontboden. Obadja was iemand die Yahweh zeer vreesde. Toen Isabel de profeten van Jaweh uitroeide, had Obadja honderd profeten genomen en hen 50 bij 50 in een spelonk verborgen en met brood en water verzorgd. Dat is een hele geweldige profeet. Vers 5. En ook Achab zeide tot Obadja, trek het land door naar alle waterbronnen en naar alle beken. Misschien zullen wij gras vinden, zodat wij paarden en muildieren in het leven kunnen houden en geen deel van het vee behoeven af te maken. Vers 6. En ze verdeelden onderling het land om erin rond te trekken. Agap ging afzonderlijk de ene kant uit en Obadja de andere kant. En vers 7, terwijl Obadja op weg was, zie, daar kwam de Elia hem tegemoet. Toen hij hem herkende, wierp hij zich op zijn aangezicht en sprak. Zijt gij daar, mijn heer Elia? En Elia zeide tot hem, ja, ga heen, zeg tot uw heer, Agap, Elia is er. Toen zeide hij, en dat is Obadja weer, wat heb ik misdaan? Dat gij uw knecht wilt overleveren in de macht van Agap om mij te doden. waar Yahweh ja, uw God leeft, er is geen volk of koninkrijk waar mijn heer niet naar u heeft laten zoeken. En zeide men, hij is er niet. Dan liet hij dat koninkrijk of dat volk zweren dat men u niet kon vinden. En nu zegt gij, ga heen. Zeg tot uw heer Elia is er. Wat doet u me aan? Overal heb ik gezocht, wij konden u niet vinden. Zo van... Elia, hey, speel geen spelletje met me, hè? zegt hij tegen, zegt El -Badja tegen hem. Vers 12. Nu moest het eens gebeuren, terwijl ik van u wegga, dat de geest van je wegnam, ik weet niet waarheen. En als ik dan een aga bericht zou brengen, en hij vond u niet, dan zou u mij doden. Terwijl uw knecht nog wel van zijn jeugd af jouw vreest. Vers 13. Is het niet... Mijn Heer meegedeeld wat ik gedaan heb toen Isabel de profeten van Yahweh doodde. Toen heb ik van de profeten van Yahweh honderd man verborgen. Vijftig bij vijftig in de spelonk. En heb hen daar met brood en water verzorgd. Hoe kunt gij dan nu zeggen ga heen. En zeg tot Elia, ja Elia is er. Hij zou mij doden. Daarop zei de Elia, zo waar Yahweh de Heer schare leeft in, in wiens dienst ik sta. Heden zal ik mij aan hem vertonen. Vers 16, toen ging Obadja Agab tegemoet en berichtte het hem waarop Agab Elia tegemoet ging. Zodra Agab Elia zag, zei de Agab tot hem, Zijt gij daar, gij die Israël in het ongeluk stort? Kijk, daar hebben we de probleem veroorzaker, zei Agab. Vers 18, Doch hij zeide, Elia zeide, ik heb Israël niet in het ongeluk gestort. En uw vaders huis, doordat gij de geboden van Jahwe hebt verzaakt en de Baals zijt nagelopen. En als u deze dingen zegt, klinkt dat dan als iemand die bang is om te vluchten voor Izebel? Vers 19, nu dan laat heel Israël tot mij bijeen roepen naar de berg Karmel, ook de 450 profeten van de Baal en de 400 profeten van de Ashera, die van de tafel van Izebel eten. Vers 20. Daarop stond Agop heen onder alle Israëlieten en riep de profeten naar de berg Karmel bijeen. Dan de fameuze woorden van Elia. Vers 21. Toen naderde Elia tot het gehele volk en zeide: Hoe lang zult gij aan beide zijden mank gaan? Indien jaweg God is, volg hem na. Maar indien het de baal is, volg hem na. Nog het volk antwoordde hem niet. Voort zeide Elia tot het volk, ik ben als profeet van Yahweh alleen overgebleven. En de profeten van Baal zijn 450 man. 23, laat men ons nu twee stieren geven. Laten zij voor zich de ene stier uitkiezen, die aan stukken houden en het op het hout leggen, maar geen vuur daarbij aanbrengen. Dan zal ik de andere stier bereiden, op het hout leggen en ook geen vuur daarbij aanbrengen. Roept gij dan de naam van uw God aan, ik zal de naam van Yahweh aanroepen. De God die met vuur zal antwoorden, die zal God zijn. En het hele volk antwoordde, ja, dat is goed. Ja. ja, dat klinkt goed. Daar kunnen we wel mee leven, zegt het volk. Vers 25, daarna zei de Elia tot de profeten van de Baal. Kies voor u de ene stier uit en bereid hem eerst, want gij zei met zoveelen. <laughs> Roep dan de naam van uw God aan, maar brengt geen vuur daarbij. Toen namen zij de stier die hij hun gaf, bereiden hem, riepen van de morgen tot de middag de naam van Baal aan en zeiden, Baal, antwoord ons. Maar er kwam geen geluid en niemand gaf antwoord. Daarbij hinkten zij om het altaar dat ze gemaakt hadden. Oh, Baal, kom toch achter die P7 aan. Stop met televisie kijken, waar ben je? Toen het middag geworden was, begon Elia hen te bespotten en zeiden, roep luider, want hij is immers een god. Hij is in, zeker in gepeins of hij heeft zich afgezonderd. Hij is op reis, op vakantie. Misschien slaapt hij. Slaapt hij uit, moet hij wakker gemaakt worden. Vers 28, toen riepen zij luiden en maakten zich naar hun gewoonte insnijdingen met zwaarden en speren totdat zij dropen van het bloed. 29, en zodra de middag voorbij was, tot tegen het brengen van het avondoffer, geraakte zij een geestvervoering. Maar er kwam geen geluid en niemand gaf antwoord en sloeg er acht op. Toen zeide Elia tot het hele volk, nader tot mij en het hele volk naderde tot hem. Daarop herstelde hij het altaar van Yahweh dat omvergehaald was. Elia nam twaalf stenen in het getal van de stam en de zonen van Jacob, tot wie het woord van Yahweh gekomen was. Israël is er zijn naam, dat was dus Jacob. Hij bouwde met de stenen een altaar in de naam van Yahweh en maakte rondom het altaar een ter wijte van twee maten zaad. Hij schikte het hout, hield de Stier aan stukken en legde die op het hout. Toen zei hij, vult vier kruiken met water en giet ze uit over het brandoffer en over het hout. Toen ze... Daarna zei hij, doe het een tweede malen. Ze deden het een tweede malen. Daarna zei hij, doe het een derde malen. Ze deden het ten derde malen. Zodat het water rondom het altaar liep. Zelfs de groeven vulden met het water. Vers 36, op de tijd nu dat men het avondoffer brengt. Strat de profeet Elia naar voren en zeide: de God van Abraham, Isaac en Israël. Heden mogen bekend worden dat gij God zijt in Israël en dat ik uw knecht ben. En op uw bevel al deze dingen doe. Antwoord mij Jaweh, antwoord mij op dat dit volk weet dat gij Jaweh God zijt. En dat gij hun hart weer terugneigt. Die God neigt hun hart terug. Vers 38, toen schoot het vuur van Yahweh neer en verteerde het brandtoffer, het hout, de stenen en de aarde en lekte het water in de groeven op. Er was geen water meer over. Toen het gehele volk dat zag, wierpen zij zich op hun aangezicht en zeiden, Yahweh, die is God, Yahweh, die is God. Daarop zeide Elia tot hen, grijp de profeten van Baal, laat niemand van hen ontkomen, ze grepen hen en Elia voerde hen naar de beek Kizon en en hen daar afslachten. Waarom lezen we dit eigenlijk, gemeente? We lezen dit om het succes te laten zien wat Elia had. Terwijl Elia later voor zijn leefde vreesde. En hij wilde vluchten. Hoe kan dat toch gebeuren? Als je zo machtig bent, machtige daden heb kunnen laten zien in de naam van Yahweh. Vers 41. Vervolgens zei de Elia tot Agab, ga, eet en drink, want daar is het geruis van een stortregen... 42. Toen ging Agab heen om te eten en te drinken. Elia echter klom naar de hoogte van de karmel, boog zich ter aarde en legde zijn aangezicht tussen zijn knieën. Daarop zei hij tot zijn knecht, klim omhoog, zie uit naar de zeekant. Hij klom omhoog en zag uit, maar zei er is niets. Daarop zeide hij weer, ga weer tot zevenmaal toe. Bij de zevende maal nu zei hij, zie, een wolkje als eens mans hand stijgt op uit de zee. Toen zei hij, Elia, ga heen, zeg aan Agab. Span in en daal af, laat de stortregen u niet ophouden. Ja, dat was er nog maar zo'n wolkje te zien. Toen in een oogwenk werd de hemel zwart en van wolken en wind en viel er een zware stortregen. Daarop reed Agap weg en ging naar Israël. Elia had alleen maar succes. Gek. Was Isabels dreigen, was dat erger dan dit? Nee, natuurlijk niet. Eén dame... Tegen al deze profeten. Wat werd het verschil? Elia was anders geworden. De dreiging was lang niet zo sterk, maar Elia was anders. Hij was uitgeput. Hij had positieve stress, weinig slaap wellicht. Misschien gevast. De profeten gedood, uitgeput. Soms moeten we weer eens eventjes de batterijen opladen. Het is een cyclus. Want zelfs hulpverleners kunnen ook af en toe ziek en overspannen raken. Dat is gewoon een cyclus. Zo is leven. Vers 46. Maar de hand van Yahweh was over Elia. Zodat hij zijn lenden nog horde en voor Agab uitsnelde tot waar men de richting naar Jezreel inslaat. Maar hij was Gods boodschapper. Zijn werktuig in zijn handen. En even later gaf hij het op. Hoe is het mogelijk? Zouden wij kunnen denken. Hoofdstuk 19 vers 1. Toen aangap aan Izebel verhaalde alles wat Elia gedaan had... en hoe hij al de profeten met het zwaard gedood had... zond Izebel een bode tot Elia om te zeggen... zo mogen de goden doen, ja, nog erger... indien ik morgen om deze tijd uw ziel niet gelijk zal maken... aan de ziel een hunner. Hè, die, van die, die, die, die mensen die aan haar tafel hadden gegeten, die priesters. Die, die, die, die, die Toen hij dat vernomen had, maakte hij zich gereed. En ging om zijn leven te redden. En gekomen tot Berseba, dat tot... Judah behoord, liet zijn knecht daarachter. Zelf echter trok hij een dagreis verder woestijn en ging zitten onder een bremstruik en begeerde te mogen sterven. Hij zei, dat is genoeg. Neem nu jouw en mijn leven, want ik ben niet beter dan mijn vaderen. Daarop legde hij zich neer en sliep in onder de bremstruik. Doch zie, daar raakte een engel hem aan en zeide tot hem, sta op eet. En toen hij rondzag, was daar aan zijn hoofd een koek, op gloeiende stenen gebakken en een kruik water. Ja. Slapen en eten, dat is soms heel belangrijk. Eerst fysieke zaken in orde maken. Hij at en dronk en legde zich weer neder. Dan weer die fysieke steun voor de tweede maal. Dus als u, als u, als u of ik eens iemand moet helpen die in de war zit, die het moeilijk heeft. Laten we hem eerst fysieke steun hulp geven. Goed eten, drinken, slapen. En die zeggen, ja, het komt wel goed met jou. Nee, echt. Iets tastbaars. Nog wederom, vers 7, ten tweede maal raakte de engel van Jeweer hem aan en zei, sta op, eet, want de reis zou voor u te ver zijn. En het volgende wat God deed, was hem emotionele steun geven. Ja, dan, daarna, het is goed te beseffen, in vers 8, dat Elia's zwakheid hier, God de ruimte biedt om hem op te voeden. Met zijn kracht, want als wij zwak zijn ook gemeente, dan kan Gods kracht juist, we zijn ook allemaal zwak een keer, kan Gods kracht juist een volle in ons werken. 1 Koningin 19, vers 8. Toen stond hij op, hij at, dronk en liep door de kracht van het voedsel 40 dagen en 40 nachten tot aan de berg van God heb. En ik denk dat deze trip, wel 40, die wel 40 dagen duurde, maar veel sneller had kunnen gaan. En ik denk dat hij rustig aangedaan heeft. Want hij had natuurlijk nogal wat te verstouwen. Het was een soort medicijn. Hij ging niet voluit. En dat hoefde ook niet van God, want zat hij er al eerder geweest. Misschien voor ons ook wel eens. We moeten ook tijd nemen. Af en toe rustig voor familie, voor vrienden, voor de kerk. Neem tijd als we ook een beetje in een stresssituatie zitten. God gaf Elia emotionele hulp, kracht. Maar dan vers 9. Hij kwam daarbij in een spelonk waar hij overnacht. En zie het woord van je werk, kwam tot hem en zei tot hem: Wat doet gij hier, Elia? Wat doe je daar, joh? Wat moet dat in die spelonk? Had ik gezegd dat je daar naartoe moest gaan of zo? Vers 10. Daarop zei hij: Ik heb zeer geijverd voor je werden God de schaden, Want de Israëlieten hebben uw verbond verlaten, uw altaren omvergehaald en uw profeten met het zwaard gedood zodat ik alleen ben overgebleven. En zit er achter mij het leven te benemen. Denken wij dat soms ook gemeente? Zo kunnen wij ook denken. Ben ik zo ongeveer de enige die overgebleven is in de gemeente van de God? Oké, okay, nog een handje vol. Ben ik de enige die de doctrines van de Bijbel ken? Die de feesten viert? Die, die onze kinderen, zijn we de enige die onze kinderen in de vrezen van God hebben opgebracht? Ben ik de enige overgeblevene? Misschien denken we wel eens zo... Er is toch niemand meer die God gehoorzaamt hier in dit land. Vers 11. Belangrijke versen. Daarop zeide hij... Treed naar buiten en ga op de berg staan... voor het aangezicht van Yahweh. En zie, toen Yahweh juist zou voorbij gaan... was er een geweldige sterke wind... die bergen verscheurde en rotsen verbrijzelde. die voor Yahweh uitging. En in de wind... Was, die wind was Yahweh niet... En na de wind een aardbeving. En in die aardbeving was Yahweh ja niet. En na de aardbeving een vuur. En in het vuur was ja wer niet. En na het vuur het zuizen van een zachte koelte. Een heel belangrijke verse. Waarom? Wij willen eigenlijk altijd Gods kracht en macht zien. Grote getallen. Het moet hier en nu Gebeuren. Maar zo is het niet altijd. God is de beste psychiater die je kan voorstellen. Soms wel eens, maar nu eens geen storm, aardbeving of vuur. Dat was even niet nodig. Soms werkt God met een andere kracht. Namelijk met de kracht van genade, van liefde en medeleven, van compassie. Hij was in een zachte bries, in een zachte koelte... De King James vertaling zegt dat in een stil, small voice. Een zachte stilte. God luisterde wel naar hem. En God bemoedigde. Wij moeten naar God kijken. Wij willen soms te graag zelf optreden, zelf performen. Maar onze optreden is vaak niet op medeleven, op genade en op compassie gebaseerd. Ons gedrag moet niet op uiterlijk vertoon gebaseerd zijn... God gebruikte een stille, zachte stem. En vervolgens gaf hij hem een opdracht. Hij gaf hem werk op. In vers 13. Zodra Elia dit hoorde, omwond hij zijn gelaat met zijn mantel en ging naar buiten en bleef in de ingang van de spelonk staan. En zie, er kwam tot hem een stem die sprak, wat doet gij hier, Elia? Daarop zei hij, ik heb zeer geijverd voor jou, de God de Heerscharen. Want de Israëlieten hebben uw verbond verlaten, uw altaren omvergehaald... en uw profeten met het zwaard gedood, zodat ik alleen ben overgebleven... en zij trachten mij het leven te benemen. Hoewel hij hier weer dezelfde woorden gebruikte... denk ik toch dat Elia een andere toonzetting gebruikte. Ik denk dat hij met een andere benadering, een andere houding sprak. Daarop zei de Yahweh tot hem, in vers 15 keer op schreden terug... naar de woestijn van Damaskus. En als gij daar gekomen zijt en zult geen hazen als tot koning over Aram... Ik heb een beetje werk voor je jongen. gaat er maar op uit weer. Vers 16. voortzult. zult gij je u, de zoon van Imzi, zalven tot koning over Israël. En Elisa, de zoon van Zafat uit Abel-Megola, zult gij zalven tot profeet in uw plaats. Misschien zei God ook nog wel tegen hem. Kan je hem wat extra aandacht geven? Wat meer tijd aan Elisa besteden om hem de kneepjes van het vak te leren. Wat voor leven een profeet zoal niet leidt. Hoe het is om een woordvoerder te zijn van de levende God. Zou je dat wel willen doen en voor mij Elia? Ja, het zou kunnen dat God dat vroeg. Maar op een gegeven moment moet je gewoon door. Je moet gewoon door in je leven en ook Elia moest gewoon door. Je kan er niet in blijven. Vers 17. Wie aan het zwaard van Hazael ontkomt, hem zal Jehu doden. En wie aan het zwaard van Jehu ontkomt, hem zal Elisa doden. Dan komt de beroemde vers 18 weer. Doch ik zal in Israël zevenduizend overlaten. Alle knieën die zich niet gebogen hebben voor de baal. En elke mond die hem niet gekust heeft. Nou dat is natuurlijk mooi. Want deze woorden had God ook direct tegen Elia kunnen zeggen. Toen hij aan het mopperen en het klagen was. Dat hij de enige overgebleven was. En hier kunnen wij natuurlijk ook weer een les van leren. Als mensen iets doms zeggen, hoef je nou die direct bovenop te springen. Dat doe ik soms. En soms denk je dat ze wat doms zeggen. Maar dat kan ook heel goed. Dat, dat ik het zelf nog niet snap. dat zij misschien wel beter, dat wel beter snappen. Dat moeten we ons allemaal realiseren. Weten wij wel echt de ultieme oplossing? Niet gelijk van reageren, van ah ik, zal je, ik, ik heb alle kennis, ik zal je eens even de les leren, want ik heb zoveel bijbelstudie gedaan. Dan heb ik wel een antwoord op, daar heb ik overal een antwoord op. Deed, dat deed God nog ineens. En zou hij niet alle antwoorden hebben, direct op de spot, zeg maar. Hij corrigeerde Elia, niet direct, toen hij riep, ik ben de enige overgeblevene in vers 10, en ze willen me nog doden ook. Maar toen de tijd daarvoor rijp was, toen zei God het. En hoe zei hij het? Hoe zei hij het? In het zuizen van een zachte koelte. Zo bracht hij het. Soms moeten wij ook even zwijgen in een gesprek of een, een discussie. Soms beter wat glimlachen. Ik. Als God direct gereageerd had, was het misschien in een aardbeving geweest of in een storm als wij soms direct reageren, is dat ook niet vaak in een storm of in een aardbeving. Wel, dan zijn we in een totaal verkeerde houding. Dan zijn we niet minzaam, dan zijn we niet graceful. En dan zouden we die anderen alleen nog meer afbranden. God hield zich ook in. In een zachte bries zei hij, ik zal in, zeven, in Israël zevenduizend overlaten. Alle knieën die zich niet gebogen hebben voor baal en elke mond die hem niet gekust heeft. Maar nu Elia ervoor open stond, zei God: By the way, Elia, ik heb er wel uh, 7000 overgelaten. Dan zijn die soms ook ontmoedigd. Ja, dat kan, soms zijn ze ontmoedigd. Maar dan kan ik ze bemoedigen door jou als voorbeeld te stellen, door ze aan jouw machtige daden te herinneren. En te zeggen, deze fameuze woorden die jij toen sprak, hoe lang. Zult gij aan beide zijden mank gaan, indien jawel God is, volg hem na. Gemeente, uit dit verhaal vandaag hebben we een aantal lessen voor ons kunnen leren. We hebben gezien hoe we mensen kunnen benaderen. We kunnen het in een storm doen, of in een aardbeving. Maar ah, ik denk dat dat meer aan God is, op Gods weg ligt, dat moeten wij niet doen. Laten wij naar mensen toe reageren als in een zachte bries, zoals de Statenvertaling het zo mooi zegt, in een zachte stilte. Soms moeten we deze woorden zelfs letterlijk toepassen, deze zachte stilte. Zo. Wat kunnen we nog meer uithalen? Dat wij misschien denken dat we exclusief zijn, dat wij de enige overgeblevenen zijn. Wie zegt dat God zelfs hier in Nederland geen 7000 heeft overgelaten? En als God dat ons duidelijk moet maken, als hij dat ons duidelijk moet maken, en ik hoop ook hoop ik niet voor u en voor mij, dat hij dat niet doet in een, in een storm of, of in een aardbeving, omdat wij zo nodig eigenwijs moesten zijn. Laten we daarvoor oppassen. De derde boodschap is, die wij uit het verhaal kunnen halen, is dat zelfs een man van God, Elia, en Elia is wel een man, een van de hoogste functies zal die krijgen later in het koninkrijk, direct onder de Messias, dat zelfs deze man ontmoedigd kon raken. Een burn-out had. Maar hij is hier niet in gebleven. Dus is het niet zo gek dat... ook wij wel eens blootstaan in depressies. Of afgebrand zijn. We kunnen hier uitkomen. Misschien moeten we wat meer tijd voor onszelf nemen. Wat rust, een stapje terug. Glas wijn. Help mij soms. Een avond uit met vrienden. Potje tennis, ik weet het niet. Ik realiseer me dat dit ook in sommige gevallen ontoereikend is natuurlijk, want ik ben ook geen professional hierin. Maar voor de gewone tuin en keukendepressies kunnen deze zaken die we net de revue hebben laten passeren ons helpen. Dan helpt het ook om naar de dienst te komen, zoals vandaag, en gezamenlijk God te eren en voorbeelden uit zijn boek te lezen, zoals het verhaal van Elia. En ons daardoor te laten inspireren en weer bemoedigd te worden. Nou, gemeente, als laatste. wil ik ook weer wat voorlezen. uit de basisbijbel. En dan lees ik u voor uit de Psalm 23. Ja, dat moet je wel alle positiviteit meegeven. Psalm 23. Ja, wer. zorgt voor mij zoals een herder voor zijn schapen zorgt. Ik kom niets tekort. Hij laat mij rusten in groene velden. Hij laat mij drinken uit rustige stroompjes. Hij geeft me kracht. Hij helpt me om te leven zoals hij het wil, omdat hij dat heeft beloofd. Zelfs als ik door een diep, donker dal ga, een dal van moeilijkheden... ...ben ik nergens bang voor, want u bent bij mij. Met uw stok en uw herderstaf beschermt u mij en stuurt u mij bij. Het troost mij dat u dat doet. Mijn vijanden zien hoe goed u voor mij bent... U zet een feestmaal voor mij neer. U zalft mijn hoofd met zalfolie. U schenkt mijn beker zo vol dat hij overloopt. Uw goedheid en liefde zijn mijn leven lang bij mij. Ik mag mijn hele leven dicht bij u zijn. Shema Yisrael,